Zes uur en ook Thijssen met het nos journaal Het Oorlogsdocumentatieinstituut NIOT verhuist samen met vier andere geesteswetenschappelijke instituten naar het gebouw van het Tropeninstituut in Amsterdam. Dat zeggen bestuurders van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in de Volkskrant. Naast het NIOT gaat het om het Meertens Instituut, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Huigens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nederlands Instituut voor Advanced Studies. Het zou niet om een fusie.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 Amsterdammers mogen hun huis weer voor korte tijd verhuren aan toeristen. Dat was eerder door een rechter verboden, maar de gemeenteraad heeft de verhuur nu aan regels gebonden. Zo mag het alleen incidenteel en moet de woningcorporatie of de Vereniging van Eigenaren toestemming geven. Ook mag de verhuur niet leiden tot onveiligheid, geluidsoverlast of andere klachten. Het weer, eerst zonnig en zo goed als droog, het wordt 7 of 8 graden, tegen de avond opnieuw regen, vooral in het westen. Dit was het NOS-journaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt vanochtend... met nieuwe cijfers over de economie. Zodra we die hebben, praat ik daarover met minister Kamp van Economische Zaken. En het leven voor de Syrische bevolking wordt al maar slechter. De VN roept weer op tot meer humanitaire hulp. Wij spraken uit Pater Frans van der Lucht in Homs. Straks zijn verhaal over de ellende in die stad. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. het is vrijdag 14 februari. Goedemorgen. Ja, er is dus meer internationale hulp nodig om een humanitaire ramp in Syrië te stoppen. Dat zegt Valerie Amos, bij de VN verantwoordelijk voor de noodhulp. Volgens Amos moeten de leden van de Veiligheidsraad alles in het werk stellen om de Syriërs nu te helpen. Ik asked de Security Council members to do everything they can to use their influence over the parties to this appalling conflict to ensure. Dat ze bij humanitaire pauses en ceasefires. en prevent onze teams van worden geschoten. while delivering aid to people in need. Ja, die Nederlandse paterfans van de lucht in Homs vertelt aan onze correspondent. dat er nauwelijks meer eten is in de stad. Wat we eten, is morgens wat olijven, wat thee erbij. en dan smiddags maken we nog wat soep. met wat groenten.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 10% van de raadsleden heeft zelfs overwogen de functie neer te leggen. Verbale agressie komt het meest voor. Die bedreigingen variëren van het in twijfel trekken van je intelligentie tot aan uh, doodverwensingen. Zou ik mij als christenterrorist bij jou laten ontploffen? Ik woon bij jou een paar minuten om de hoek. Uh, je moet stoppen anders, punt, punt, punt. Ton Roerig, directeur van de wethoudersvereniging, maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van politici. Hij wil dat de kosten voor beveiliging van wethouders door het rijk worden vergoed. Die maatregelen moeten nu betaald worden door de uit de lokale begroting. Wij vinden dat eigenlijk te gek voor woorden. Omdat wij denken dat het een belang is van uh, nationaal niveau... dat de lokale democratie beschermd wordt. Nou, volgens minister Plasterk van Middellandse Zaken... is het beschermen van lokale politici een taak van de gemeente. En die moeten ze dan ook zelf betalen. Italiaanse premier Letta treedt vandaag af. Hij leidde de regering nog geen jaar. Letta wordt zeer waarschijnlijk opgevolgd... door de nieuwe partijvoorzitter Renzi. Die heeft wel wat weg van een oude bekende, zegt de correspondent Rob Zoutberg. Hij heeft alles. Charismatisch, jong, welbespraakte man van het midden. Wars van de oude roestige kares binnen zijn partij. Wordt inmiddels hier ook vergeleken met dat andere orakel in de Italiaanse politiek. Silvio Berlusconi. Renzi krijgt het niet makkelijk... omdat het economisch nog altijd niet goed gaat met Italië. Zo is het dramatisch gesteld met de arbeidsmarkt... vertelt journalist Marika Viano... van de Italiaanse krant Corriere della Sera. Kijk, er zijn ook nieuwe, nieuwe gegevens over de werkloosheid. En we hebben ja, in Italië gemiddeld... Ja, we, we zitten bij 12,7 procent werkloosheid. Maar de jongeren, bij de jongeren is het is, ja, bijna 50 46,7 en het is vandaag Valentijnsdag. De romantischste dag van het jaar verloopt in delen van de Verenigde Staten heel anders dan normaal. Veel steden in het oosten van het land hebben namelijk te maken met heftig winterweer. Deze bezorger van bloemstukken in Portland doet er vanwege een sneeuwstorm veel langer over dan normaal om de Valentijnsbloemen te bezorgen. Downroads. Dat um, is usually 40 miles an hour. You know, all those minutes start adding up. Voor andere delen van de wereld is het vandaag wel het bekende liedje met cadeaus, liefdesverklaringen en huwelijksaanzoeken. Ook op televisie. You are so special to me. and you make me laugh and smile every day. Oh my I'm so nervous. And I bring you here today. Just to say, will you marry me? Oh. Oh, oh, okay. Ja, zo mooi kan het zijn. Mino Gemmers. Ja. Tussen de bloemen. Ik, straks wel, ja? of <laughs> ja, ik zelf oh, nog oh. iets krijgen, is de vraag. Nou, dat ja, ja, is mij te vragen. <hijf> nou, ik denk het. Nee, niks, joh. Thomas van der Laar. Laars is 88 en Nieltje Rol, 84. 60 jaar getrouwd. De oudste rozenkwekers nog in het land. Ze hebben geen personeel. Hebben het nog steeds druk. En dragen nog dagelijks bij aan het bruto nationaal product. Kijk. Zo mogen we dat horen. Straks meer van jou over de rozenkwekers en Valentijnsdag. Nou, laat me beginnen dan als we de kranten erbij pakken. NRC Next. Tussen NRC en Next staat een roos. Op de foto, grote foto op de pagina... zien we een karretje op de bloemenveiling vol met rozen. Valentijns begon maandag. Daar al de drukste week van het jaar. NRC Next liep mee. Een roosje voor jou. En voor jou. En voor jou. En voor jou. En voor jou. Staat erboven. Al het harde nieuws. Voor op de Telegraaf een grote foto van Els Borst. Waarom moest Els Borst dood? Vraagt de Telegraaf zich af. Maar over wat er precies is gebeurd zijn alleen nog maar vraagtekens. Staat verder op in de krant. En ook voor op het AD een grote foto van het huis van Els Borst... waar de politie nog aan het onderzoeken is. Er staat nog een grote witte tent in de voortuin. De politie roept hulp in van het publiek bij onderzoek... naar gewelddadige dood van oud politica, al dus het AD. Trouw opent met de gemeente. Die kan niet meer om de lokale partij heen. Lokale, eh, lokalen zijn onmisbare coalitiepartners in de meeste gemeenten. Vooral op het platteland en in de voorsteden. Lokale amateurs en protestpartijen worden ze vaak genoemd. Maar in werkelijkheid blijken lokale partijen uitgegroeid... tot onmisbare coalitiepartners. In ruim de helft van de gemeente reageren die lokalen dus mee... Volkskrant opent met peuters. Alle peuters naar de staatsschool. de vraagteken is de kop. Gemeenten willen zelf waarborgen dat peuters bij elkaar opgroeien. Stuur alle kinderen als ze 2,5 jaar zijn naar een peuterschool... en laat die peuterschool nauw samenwerken met de basisschool. Dat is de kern van het plan dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten... samen met de PO-raad donderdag presenteerde. Dat is de opening van de Volkskrant. Dan het AD nog... Volume gaat fors omlaag bij concerten. Maatregelen worden er genomen tegen gehoorschade bij de jeugd om verdere gehoorschade bij jongeren althans te voorkomen. Bovendien krijgen bezoekers een, tegen een kleine vergoeding oordoppen aangeboden. Dat spreken de poppodia, organisatoren van concerten en dansfeesten vandaag af met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid. Wat kunnen we dan nog meer? Wat valt nog meer op? Het valt op dat er niet zo heel veel oranje voor op de voorpagina staat, zelfs niet bij de Telegraaf. Een zoen voor zilver. Dat is dan voor iedereen. Wust. En daaronder onder een foto van Margot Boer. En een knuffel voor Brons. Elke werkdag van 6 tot 9. Het NOS Radio 1 journaal.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 Well, there's no love in town This new century keeps bringing you down Williams met Supreme, hoorde u. Als de rozen niet naar Mino Remmers komen, al jaren niet... dan gaat Mino Remmers maar naar de rozen. Dan gaat het mooie bloempje op weg, ja. <lacht> Zo! <lacht> we zitten in de keuken. Ik zie beschuit, ik zie peperkoek. Thomas van der Laarzen zie ik niet, want die scheer achter in de badkamer... maar Neeltje heeft het theeapparaat aangezet. Ze zei net tegen mij, normaal staan we vroeger op... Ja, omdat we rozen moeten snijden en ook knappen natuurlijk. Ja? Ja. Het is wat. En dan als het klaar is, samen naar de veiling. Nou. Ja. Uw man is 88, u bent 84, u was 4 februari, groot feest. 60 jaar getrouwd. Ja. 60 jaar, maar ik heb uh, helemaal dat gevoel nog niet, hoor. Nee? Nee. Het is nee, vanzelf nee. gegaan eigenlijk. Ja. Nee, we hebben goede contacten met de buren. Links en rechts. En als ze. De... Nou. Voor je het weet, ben je 60 jaar bij elkaar. Het is omgevlogen als een flits, zegt u eigenlijk. Ja, ja. Ja. En ze zeggen allemaal, kunnen jullie wel zo goed met elkaar omgaan al die tijd? Ik zeg, ja, we hebben nooit ruzie. Nee. Dat kan niet. Nee, echt niet. Echt niet? Nee. Nee. Als er wat is, dan zeggen we gewoon, doe jij dit is of doe jij dat is, En het gaat allemaal goed. Ja. Nou. Ja, het is nu nog donker buiten, dus ik heb het bedrijf nog niet kunnen zien. We zitten niet ver van, uh, van Aalsmeer. In Rijzenhout. ik had er nog nooit van gehoord. De kassen staan hierachter, maar jullie hebben altijd eerst ochtends het ontbijt. En als je vroeger hier wilde komen wonen, dan moest je kweker zijn. Ja. En er is er geen meer. Nee. En op het eind zit die uh, compost. Dat is ook mooi, want we hebben veel afval van het groen... En dat brengen we daar naartoe. Dat doen die jongens met een aanhankar. Ja. En dat is altijd gratis, omdat je hier in de weg woont. Maar waarom bent u nog niet met pensioen gegaan, eigenlijk? Nou, daar hebben we helemaal geen zin in. <lacht> we moeten wat te doen hebben. Dus gewoon voorlopig nog helemaal niet stoppen? Nee. Want ik hoor. kan me voorstellen dat, ja, u wordt een dagje ouder... dat dat ook wel zwaar te halen is. Helemaal niet. Nee? Nee. En die jongens zeggen ook altijd: Oh, we vinden het zo leuk als we hier komen. En uh, dat we met elkaar goed allemaal omgaan. hè. Dat we geen, nooit, die jongens hebben ook nooit ruzie met elkaar. ze. zoons. Ja, helpen ze ook elkaar. Ja. Vier zo, zo, de deur gaat achter mij. Goeie, goeie. Och, dat ziet er weer fris uit, hè? Ja, zo is het, hè? Ja. Ja. Zij zegt net: Het is omgevlogen in een flits die 60 jaar. Ik heb er eigenlijk niks van gemerkt. Nou, dat is ook zo. Ja? Je bent altijd in de weer, natuurlijk, hè? Mm -hmm. Kijk, als je op een bankje de hele dag zit... maar we zijn altijd met bedrijven in de weer. Zij gaat ook al de laatste altijd mee naar de veiling. En eerst deed ik dat alleen, maar ze hebben een nieuwe stapelkar hebben we gekregen. We hadden vroeger stapelkar van de scheepsbouw, van Verhoef... die hebben eigenlijk de stapelkar uitgevonden voor de bloemenveilingen. Ja. Toen... Hebt u er trouwens nog een bloemetje gegeven vandaag? Want u weet welke dag het is. Het uh, ja. is een beetje gek als zelfs een machinist die met treintjes gaat spelen. Als je zelf in de rozen zit, ga je je ochtends geen rozen meer geven natuurlijk. Het huis ja. helemaal nog vol met bloemen van, ja. het, van het feest van 4 van februari. staan dus van iedereen hebben we planten gehad. Zelfs van de postbode. Nou, kijk aan. Ik geloof dat de thee klaar is. Daar gaan we aan beginnen. Er nou, moeten bijzondere rozen zijn daar, hein, Marlon Remmers. Denk het wel. Horen we zo van je. Juist, op Valentijnsdag over rozen en rozenkwekers. Dat heel bijzondere er sprake van massale evacuatie, luchthavens zijn dicht... en overal ligt er as. Gisteren kwam de vulkaan Kelut op Oost-Java tot uitbarsting. Contact met onze correspondent in Indonesië, Michel Maas. Michel, zijn er ook slachtoffers? Uh, nou, dat is nog niet helemaal zeker. Er wordt gemeld dat er twee mensen zouden zijn omgekomen... en dat er zo'n vijftien uh, nog vermist zouden worden. Maar die uh, cijfers die zijn nog niet bevestigd. En die vijftien kunnen natuurlijk altijd nog opduiken... want het is zo'n chaos op het moment dat niemand weet waar wie is. Het is nogal een knal geweest, hè? Ja, het is een enorme knal geweest. Want uh, er was wel gewaarschuwd dat hij eraan kwam. En de bewoners uh, uh, dichtst bij de vulkaan... Die, uh, die waren al geëvacueerd gisteravond. Maar uh, toen die explodeerde, toen die uh, uitbarstte, toen kwam daar een, een wolk naar boven die, die ging 17 kilometer de lucht in... En die as die, die is nog steeds aan het neerdalen. Die, die heeft 200 kilometer in de omtrek alles, alles grijs gemaakt. En uh, ja, tot en met de steden Surabaya en Yogyakarta toe. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er meer mensen weg moeten. Is dat zo? Ja, er is nu de evacuatie gelast van 200.000 mensen... die direct op die vulkaan wonen. Die zijn natuurlijk de afgelopen nacht allemaal vertrokken. Die zijn daar niet gebleven. Er zitten er... In de steden, in de omgeving, zeg maar zo'n 20, 30 kilometer van de vulkaan... Uh, zit het vol met vluchtelingen en iedereen zit daar af te wachten hoe het verder gaat. En uh, ja, je, je ziet beelden ook hier op de Indonesische televisie. Uh, mensen lopen allemaal met monddoekjes voor en... Zelfs in de stad Jogja, toch zo'n zo meer dan 100 kilometer vandaan uh, is het zicht nog altijd zo uh, nog maar zo'n 200 meter. Het is mistig van al die as die naar beneden zijpelt. Ja, luchthavens zijn dus dicht. Het is ook gevaarlijk hè? voor de luchtvaart, voor vliegtuigen. Die mogen daar niet doorheen door die vulkaanstofas. Legt het het hele eiland plat? Uh, nou, meer dan het halve eiland, ja. Twee derde van het eiland ligt nu plat, kun je zeggen. Uh, ook de, de beelden van de vliegvelden, die zijn uh, tekenend. Je ziet daar vliegtuigen staan met uh, vijf centimeter as op het dak en op de vleugels. Dus het is wel heel duidelijk dat die niet wegkomen. En ja, uh, niemand kan daar ook landen, want uh, als je die as in de motoren krijgt, dat is levensgevaarlijk. Dus dat gaat nog wel even duren voordat die vluchten weer hervat kunnen worden. En dat, uh, dat zijn er honderden. Het zijn drie internationale vliegvelden, Sur Urabaya, Solo en Jogja. En uh, ja, honderden vluchten uh, die, die gewoon niet doorgaan. Dus duizenden mensen die zitten nu vergeefs op hun vluchten wachten. En overal uh, is een soort uh, halve noodtoestand. Uh, ook het verkeer is ontregeld. Goed. Ja, het is niet de enige uh, vulkaan in Indonesië die actief is. Hoe is de situatie er, uh, op de andere plekken? Nou, we hebben de afgelopen maanden de, op Sumatra, het naburige eiland, de Mount Sinabung gehad. Die is uh, twee maanden lang enorm actief geweest. Die heeft uh, ook hete aswolken uitgestoten. Echt uh, om de havenklap was er weer een uitbarsting. Daar zijn uh, zeker 17 doden gevallen. En daar zijn ook tienduizenden mensen die, zijn, uh, uh, die moesten evacueren. Alleen ja, de, de directe hinder daar was wat minder, omdat het veel minder dicht bevolkt was dan het eiland Java. Maar die uitbarsting die is nu uh, lijkt nu voorbij. Die uh, vulkaan is weer een beetje tot rust gekomen. En uh, daar zijn ze langzaam bezig met mensen weer terug te brengen naar hun dorpen. Michel Maas in Indonesië. De Olympische winterspelen net Sochi.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 Het is veel meer dan sport. Because sport, it's not sport. het is Russian idea, more than sport. Absolutely. It's one of the main sports in Russia. Belangrijker And dan yes, voetbal. It's more important than football for for Russia. It's from SSSR. Al sinds de Sovjet-Uniteit yes, draait het eigenlijk hierom. Historically in terms of this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 The Games. Er is niks mooiers dan dit. De beste spelers ter wereld die het goud so voor hun land it's willen winnen. Definitely time to enjoy the show. Rivaliteit, eerzucht, de koude oorlog herbeleefd. Maar er is één uitzondering. Dit stel... Hij is Amerikaan. Daniel. Zij is een Russin. Anastasia. Ze zijn getrouwd en ze lopen hier samen rond. Zij met de Russische vlag om haar nek. Hij met de Stars and Stripes. De rivaliteit oh, it's emerging, is enorm. It stopped yet. And so we're trying de Koude that Oorlog that it's is nooit afgelopen yet, geweest really. als je There hier kijkt. Is no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 En over de Russische deceptie bij het kunstgaatsen hoort u zo. Sberry, perquisite. Let's go. Sport. Kunstrijder Yevgeny Plushenko komt deze spelen niet meer in actie. Heel Rusland verheugde zich op zijn optreden op de korte kuur. Maar Plushenko moest kort voor het begin van het kunstschaatsen afhaken met een blessure aan zijn rug. The horrible jump, horrible landing. It's um, shot in my back, en uh, ik decided ik skate because I didn't feel uh, right leg. Uh... Ja, Hij kwam verkeerd neer en het schoot hem in zijn rug. Plushenko beëindigt nu zijn imposante carrière... waarin hij onder meer goud won in Turijn in 2006... en ook meerdere malen wereldkampioen werd. Eerder deze spelen won hij nog wel goud met de Russische ploeg. Goud was er niet voor de Nederlandse schaatsers in Sochi gisteren. Wel zilver en brons natuurlijk voor de vrouw op de 1000 meter. Irene Wüst moest haar meerdere erkennen in de Chinese zang. Maar het voelde voor haar niet als een nederlaag. Dat was voor mij een uitstekende 1000 meter. En, uh, ik heb op mijn laaglandbaan nog nooit uh, 1.14 gereden. Dus uh, ja, het was wel eentje waarbij ik uh, voor een deel boven mezelf uitsteeg. En het was gewoon uh, een hele goede rit.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 bij het Shorttrack plaatsten de Nederlandse mannen zich op spectaculaire wijze voor de finale. De Nederlanders lagen in de halve finale, de relay op de derde plaats. Toen de rijders van de Verenigde Staten en Zuid-Korea ten val kwamen. De bondscoach Jeroen Otter had zich trouwens toch al geen zorgen gemaakt. Een relay wordt bepaald in de laatste zes ronden. Dus dat, uh, het is juist, en, en het is natuurlijk achteraf makkelijk lullen... maar uh, het, het is juist om, om je net even binnen die, die, die controle uh, lijnen te houden. En ja, die Koreaan deed dat niet. En die Amerikaan trouwens ook niet hoor. Het verbaast me dat hij uh, wordt toegevoegd aan de, aan de finale. Want uh, die, kon, die, die bocht ook gewoon niet houden. Simpel zat. Ingo Seisling heeft zich simpel geplaatst voor de kwartfinale... van het ABN Amro-tennis-toernooi in Rotterdam. De Nederlander had nog geen uur nodig om zich van de Duitse Michael Berg te ontdoen. Won met 6-1 en 6-2. In de kwartfinale neemt Seisling het op tegen de Duitse Philip Koolschreiber. Gisteravond uh, drong uh, Andy Murray ook al door tot de kwartfinales. Dat ging overigens niet zonder problemen... want de Brit had drie sets nodig tegen de Oostenrijkse qualifier-team. In Friesland, daar willen boeren terug naar de ambachtelijke manier van werken... zonder allerlei verstikkende regels. En daarom verenigen ze zich in een gilde. Daar hoort u straks meer over. Dit is Radio 1. Nu het NOS-journaal van half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Indonesië zijn drie internationale luchthavens gesloten... vanwege de aswolken die bij een vulkaanuitbarsting op Oost-Java zijn vrijgekomen. Alles in de omgeving van de steden en de luchthavens is bedekt met as. En over slachtoffers is nog niets duidelijk. Het oorlogsdocumentatieinstituut NIOT verhuist naar het gebouw... van het Tropeninstituut in Amsterdam... samen met vier andere geesteswetenschappelijke instituten. Dat zeggen bestuurders van de Koninklijk Nederlandse Academie... van Wetenschappen in de Volkskrant. Het zou niet gaan om een fusie. Een Amerikaanse jury heeft een kinderarts schuldig bevonden... aan het waterborden van zijn stiefdochter. Volgens het twaalfjarige kind heeft de arts haar vier keer onder water gehouden... en bijna laten stikken in de badkuip. En de arts zelf zegt dat hij alleen haar haar wilde wassen. Hij kan tien jaar gevangenisstraf krijgen. En Facebook voegt in de Verenigde Staten zo'n 50 genderopties toe. Gebruikers kunnen op hun profiel onder andere aangeven dat ze androgyn zijn... of interseksueel, of biseksueel, of transseksueel. Maar het blijft ook mogelijk om je geslacht geheim te houden. En Facebook gaat die opties ook elders in de wereld toevoegen. Dan het weer nog, eerst zonnig, zo goed als droog... tegen de avond opnieuw regen, vooral in het westen. En het wordt vandaag 7 of 8 graden. Geen schaatsen vandaag in Sochi. Ja, wat moeten we nou? Nou, skiën kijken.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 Twee minuten over half zeven. Goedemorgen. Ja, het is vandaag de dag van het alpine skiën met de supercombinatie voor de mannen. Skiers doen dan een afdaling en een slalom in Sochi. Of in ieder geval in de bergen daar in de buurt. Edwin Peek, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn de favorieten dan bij dit onderdeel? Nou, eigenlijk zijn er twee echte topfavorieten. Ted Ligeti uit Amerika. Uh, wat kan de man niet. En Alexi Penturo uit Frankrijk. Ted Ligeti won uh, acht jaar geleden al. Toen was het nog een jonkie van 21 al, de, de supercombinatie. Toen nog combinatie heette trouwens. In uh, Sestriere, de Bergen bij Turijn. En uh, Alexi Penturo, ja, die won dit jaar de, de World Cup op dit onderdeel. Die is al afgesloten en uh, ja, is eigenlijk de man in vorm. Ja. Amerikaan uh, Bodie Miller was uh, favoriet bij de afdaling, maar daar faalde hij. Doet hij vandaag dan nog weer mee voor de prijzen? Ja, zeker. Bodie Miller is er ook bij. Uh, ja, die, die heeft zijn kans gehad, zeg maar, op de, op de afdaling. Dus uh, nu uh, ja, zijn laatste echte kans misschien op een medaille. Hoewel hem zeker ook uh, zondag op de supergenie moeten, niet moeten uitsluiten. Uh, ja, ziet hij dit wel als, uh, als een uh, grote laatste kans op metaal? Supercombinatie ligt hem uitstekend. Hij kan slalom skiën. Hij kan zeer goed afdalen. Ja, maar die, die fouten die hij hier heeft gemaakt op de afdaling, ja, dat waren toch wel hele dure voor hem. Hij is 36 jaar, zijn laatste spelen. Is ook de titelverdediger op dit onderdeel. Dus ja, we moeten hem zeker niet uh, uitsluiten. Maar uh, echt favoriet is hij niet. Ik, ik schaar hem wel bij de outsiders. Hmm. Zijn ze trouwens eigenlijk al begonnen? Nee, nee, nog niet om, uh, om tien uur. En dat is eigenlijk ook een uur eerder. Uh, tien uur, sorry. Uh, uh, Rosa, Kutor, Sochi-tijd. Uh, <laughs> bij jullie al zeven uur s ochtends. Ja, ja, het is nou, al heel vroeg, een half uurtje. Uh, ja, ja, ja. ja dat ja, heeft alles te maken met de omstandigheden uh, hier. Het is nu al vier à vijf graden. Uh, ja, het wordt weer een warme, lenteachtige dag. En dat heeft uh, ja, gevolgen voor de piste. En, en ze willen alles uitsluiten dat het een oneerlijke competitie gaat worden. Zeker op die afdaling. Uh, dus uh, gaan ze een uur eerder beginnen straks. Ja, hoe lastig is dat voor de deelnemers, voor de skiers? Dat ze toch in, in, ja, relatieve, in relatieve hitte aan het skiën gaan? Nou, uh, skiers, dat is, is op zich wel grappig. Er zijn niet zulke zeurpieten. Het is een outdoorsport, dat zeggen ze allemaal. En uh, het maakt ze niet zo heel veel uit. Tuurlijk hebben ze het liefst de ideale omstandigheden. Goed koud, verse sneeuw. Ook kunstsneeuw, lekker hard gemaakt door de organisatoren. Daar skiën ze het best op. Lekker veel grip. Dat je hard kan gaan, goed kan glijden. Maar uh, ja, nu hebben ze met deze omstandigheden te maken. Maar de Russen hebben al heel goed werk gedaan voor de Spelen. Het is, uh, zeg maar, tot de Spelen begonnen... is het drie weken lang min 20 s'nachts geweest hier in Rosa Couture... en min 10 overdag. Dus toen hebben ze die piste uitstekend neergelegd. En ook het begin, alle eerste trainingen die ze hier kunnen, hebben kunnen skiën... ...waren onder uitstekende condities bovenin... ...lekker goede, goede sneeuw met grip... Uh, ...halverwege lekker ijzig... ...en onderin iets zachter. Nou ja, nu zijn die omstandigheden eigenlijk hetzelfde... ...alleen dan wordt het bovenin wat ijzig... Mm. ...middenin nog ijziger... ...en onderin ja, wordt het een beetje papperig... ...en nog zachter. Ja, dat is wel op zich een nadeel, maar de skiers heuren niet zo. Nee, gaan er dan veel uit glijden? Ja, die kans is wel aanwezig. Ja, de, de, de, het risico op, op uitvallers wordt wel groter. Uh, zeker ook straks op de, op de slalom om, uh, om half 1 uh, juli tijds Want daar gaat iedereen natuurlijk ongeoorloofde risico's nemen... om maar een medaille binnen te slepen. Ja. En uh, bovendien, leuk detail, uh, Ivica Kostelić, al twee keer winnaar van zilver op de supercombinatie. Zijn vader mag die slalom uh, uitzetten... En ja, die steekt altijd, zoals ze zeggen, hele moeilijke en uitdagende slaloms. Dus daar gaan ongetwijfeld heel veel mensen uit uh, uitvallen. Goed, we gaan het volgen, ook op Radio 1. Edwin Peek, dankjewel, vanuit Sochi over het alpine skiën. Dus zo dadelijk, met een, over een half uurtje gaat dat van start. U kunt dat natuurlijk ook volgen op onze website, nos.nl. En dan door naar Sochi via de livestream.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 Hey Chris, go get the Energy kit. They're looking to move you. Ligt de stress in de mixzone waar de sporters de journalisten ontmoeten. Iedereen is uiteraard op zoek naar Yevgeny Plushenko. En daar komt hij dan zelf aanlopen. Neemt rustig de tijd om even uit te leggen wat er nou precies gebeurd was. Today, uh, the horrible jump, horrible landing. Very hard landing. It's um, shot on my back and... Uh... Ik heb besloten dat ik niet kan skaten. Want ik voelde niet uh, right de rechte leg. Maar voor de jumpen moet ik mijn body. voelen. Twee verschrikkelijke landingen. En het schoot hem in zijn rug. Hij voelde in eerste instantie ook zijn been niet. Ja, dan nou kan je niet springen. Dus hij had geen keuze. Ik moet me afmelden. Het is moeilijk. Want al deze seizoen... vooral na de surgery... Ik werk, werk, work, skate, Skaten, skate, skaten. Uh, Meneer, many, many hours. Uh,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 Thanks a lot and for the supporting and for all of the world, you know, because I have on, not only Russian fans. Nee, niet alleen de Russische fans, uit de hele wereld. From all of the world and uh, I try, I try my best, you know. I can I, I can stop skating uh, yesterday when I feel just a little bit problem. I can stop uh, skating today in the morning, but I try. Ach zegt hij, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Uh, eerder deze week voelde die ook al wat probleempjes. Hij had zich kunnen afmelden, maar dat deed hij niet. I tried, I tried, but it's not possible. You know, the gods say Evgeny, stop enough. Stay healthy. Ja, yeah, was een, de trieste aftocht van Yevgeny Plushenko, korte kuur daar deed de Japanse kunstrijder Yuzuru Hanyu het, het best. Uh, Canadees kon alleen bijblijven. Canadees Patrick Chen, hij werd tweede vrijdag valt voor de mannen de beslissing bij het kunstschaat. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Ze traden uit hun katholieke keurslijf en ze keerden zich tegen burgerlijke taboes. De Surrealisten was een groep kunstenaars die na de Eerste Wereldoorlog furoren maakten. Stroming heeft nog steeds invloed trouwens. Het is te zien in reclame, in mode en videoclips. Prominente Nederlandse surrealisten zijn Karel Appel, Moesman en Armando. Jonge kunstenaars als Philip Ackerman en Arnoud Mik zijn nog steeds bezig. Het is te zien op de tentoonstelling Surreële Werelden. Vanmiddag gaat die open in het Centraal Museum in Utrecht. Een groot rond doek hangt er. Er worden beelden op geprojecteerd. Heel bizar. Een scherm dat ontvlamt. Marja Bosma. Dan zijn we nu. Bij uh, de installatie van Pippi Lotte-Jurist. Die heet Expecting, oftewel Verwachting. Dat is van nu. Nou ja, het is uh, misschien tien jaar geleden gemaakt ja. voor het museum. Ja. Ja. Maar surrealisme, bedoel ik maar, is niet van toen. Nee, surrealisme is, is, zit gewoon om ons heen. De hele wereld is vol verslagen, surreal, Niet normaal. Want dat was eigenlijk de basisgedachte om toch eens nog eens te gaan werken met alles van de collectie van het museum. En te laten zien, anno 2014, dat het nooit opgehouden is en dat het ook nooit ophoudt. Hè? Het houdt nooit op. En je kan het vooral ook zien. Op uh, films uh, van tegenwoordig. David Lynch denkt eraan. Dus, maar het zit ook he, bijna... De hele kunst is er eigenlijk van doortrokken. Het is gewoon niet weg. Maar de gewone wereld is niet zo gewoon. En dat wil ik eigenlijk een beetje duidelijk maken met deze tentoonstelling. Dat je nog eens goed om je heen kijkt. En kijkt naar van hoe, hoe absurd uh, van alles en nog wat is. Het toeval wil dat surrealisme voortkwam uit die grote wereldgebeurtenis die nu wordt herdacht. Begin van de Eerste Wereldoorlog. Iets wat Nederland niet passeerde. Daarom is het surrealisme in Nederland eigenlijk van latere datum. Dat was een totale het failliet van uh, de mens als redelijk wezen. André Breton, dus de grondlegger van het surrealisme, die had ook gediend in die uh, oorlog. Die was uh, een uh, medisch assistent, dus die heeft natuurlijk die vreselijke slachtoffers gezien. Hij had ook net uh, Sigmund Freud gelezen, uh, die traumadooit toen. Dat was net in het Frans vertaald. Ja, hij sloot zich daarbij aan dat er gewoon een hele andere onredelijke mensen in ons zit, diep in ons, in ons onderbewuste. En dan barst er van alles los. Religieus, seksueel. En dat komt dan later ook in Nederland, in ja. Utrecht. Het surrealisme is heel sterk geweest in de katholieke landen, vooral Frankrijk en België moet je ook aan denken... Maar in Nederland, ja, dat was toch wel uh, gewoon vooral Calvinistisch. Typisch is dat het dan wel in Utrecht opduikt, de katholieke bischopstad. Moesman als voorloper. Ja, dat is fel uh, anti-katholiek ook. Maar hoe rijk ook het Nederlandse surrealisme is, is duidelijk te zien op deze tentoonstelling. Is deze tijd ook een uitnodiging voor nieuw surrealisme? Nou, dat is er al. En dat kan je ook zien, er is heel veel hedendaagse kunst van uh, Nederlandse kunstenaars. Oh. En ja, dat is uh, Maria Rozen, Paul de Reus, noem maar op. Ook het huidige werk eigenlijk van Arnoud Mik, heeft echt een surreële grondslag. Ja. <lacht> Marja Bosma hoort uw samenstelling van Surreële Werelden... in het Centraal Museum in Utrecht. En Jeroen Wielaert, die sprak met haar over surrealisme. Straks meer over Rozen en Valentijnsdag, want dat is het vandaag. Mocht u nog wat vergeten zijn, snel kopen, het kan nog. Het NOS Radio 1-journaal. Oh, oh, me. oh, things what they used to. No mercy me, I want you, hoor u van Robert Palmer. Nu naar de verkeersinformatie bij de ANWB Don Sahoka. Don, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Staat het ergens vast? Nou, een beetje vertraging bij Amsterdam op de A8. Vorklopend Koenplein, 2 kilometer. Die file loopt door op de A10 voor de Koen. staat staat ook 2 kilometer. Wordt het uh, nog druk vanochtend, denk je, op vrijdag? Nee, wordt vrijdag altijd rustig, denk ik. Althans heel erg rustig. Ik verwacht eigenlijk rond half negen niet meer dan 25 kilometer, Marcel. Goed, al bloemen gehaald of gekregen? Nog niet. Wie weet. Ja, John, tot okay. straks. Mijn Remmers dan, die had geen bloemen. Maar hij zit er wel middenin. Uh, nee. Of nog niet? Ja, nog aan wel. de keukentafel. Nee, want Ja, nog aan de keukentafel. Vier beschuitjes. Doe maar. En twee plakken peperkoek. Zo gaat dat elke ochtend bij Tom van der Laars en Neeltje Rol. Zij zat trouwens vroeger in het Bond. Bondvoering en kwam uit Amsterdam. Waar hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Bart in een danszaal. Kon hij goed? Ja, oh, ja zal wel. Zal wel? Ja. En toen ging zij ook in de bloemen. En nu zijn ze zomaar ineens 60 jaar getrouwd. Het ging voorbij in een flits, zeiden ze toen ik hier binnenkwam. En ze zijn nu de oudste kwekers van Nederland. Links en rechts waren er ook allerlei kwekerijen... want dat moest je zijn kweker als je hier in de Haarlemmermeer wilde vestigen. Maar ze zijn allemaal verdwenen, failliet gegaan of naar het buitenland gegaan. Jullie niet? Nee. Maar het is hier prachtige grond. Het groeit gewoon goed. Als je die bomen ziet, he, meters worden ze. En die rozen groeien ook heel goed. Alleen maar rozen altijd? Ja. Gaat dat nou nooit vervelen dan? Nee. Ik vind het heel mooi. Ik, vind het heel mooi weer. Ik moet echt wat te doen hebben. Altijd. Tom is 88 en Neeltje 84. Tom heeft nog in Indië gediend. Het fotoboek is allang getoond aan de verslaggever. En 4 februari waren ze dus 60 jaar getrouwd. Vandaar de kalender met foto's. Ook foto's van hoe het vroeger was. En aan stoppen hebben ze nog niet gedacht... En ondertussen hebben we het ook al gehad over Ethiopië, Nigeria en Senegal... waar ook veel rozen vandaan komen. En dan trekt Tom een beetje een vies gezicht. Want dat is niet veel, die rozen. Nee, nee. Dat is echt... De, de, de, het is daar te heet. Als het hier heet is zomers... En zijn, is de kwaliteit, dan snijden we het meestal niet eens. Want die draaien door. Maar daar is het altijd heet. En dan moeten ze nog een hele vliegreis maken. Naar Raalsmeer. En dan, ja, dan moeten ze tot hun nek op, op water, want anders dan, dan is het helemaal. Maar de houdbaarheid is heel slecht en het zijn geen sprookjes. Mijn zoon die heeft een, uh, een vriendin in Oostenrijk. En daar, daar zeilt hij altijd. En toen had hij een bos rozen gekocht in het winkelcentrum in Amstelveen. En daar stond rozen from Ethiopië. Ammerlaanrozes. Prachtbosje om te zoen. Kost 25 euro. En heb ze op de vaas gezet. En de wonder waren de koppen hangen. Nou ja, daar geef je geen rozen voor. Pas als het licht is gaan ze dadelijk in de kas aan het werk. Elke dag. Zeven dagen in de week. Op vakantie gaan is er niet meer bij. Nooit nee. meer. Geen zin in. Nee, helemaal niet. Als het hier uh, zomers, dan gaan we lekker buiten zitten hier. Koffie drinken. Het is hier uh, prachtig. Maar wie vandaag met Valentijn rozen schenkt... kan zeker zijn dat ze niet van Tom of van Neeltje zijn. Want zij kweken eigenlijk nu pas, dus nu zijn ze nog aan het knippen. En de rozen komen pas in april. Van april tot en met december. Het ontbijt zit er bijna in. Het fotoboek heeft de verslaggever alweer dichtgeslagen. En het mooiste is nog dat Neeltje net zei... hebt u ook een visitekaartje? Want ze kunnen allemaal wel zeggen dat ze van de radio zijn. Ja. <lacht> nou, is het zo? Heb je hem? <lacht> <lacht> maar toen ik de microfoon liet zien, was het goed. Oh, ik wou het zeggen. En die auto voor de deur. Mijn no? Ja. <lacht> Of je je naam nog even kunt zeggen. Voor mevrouw. Wat zeg. Je? Hoe is je naam? oh Omanjo. Maino. Oh, Maino. Maino. Ja. Maino. Ja, ik heb het ook niet zelf verzonnen hoor. Oh, nee. Ja. <laughs> en de achternaam? Remmers. Ja. Manjo Remmers. Zoiets. Oh ja. Ja. ja. Rimmers, dat een ja. Bekende naam. ja dat mooie ochtend, wordt het. het wordt een ja, mooie ochtend. Ja, dat, dat, dat, dat idee heb ik. My ja. no, my no remmers, <laughs> ja. hoort u. Straks ja. weer over rozen. En met het oude echtpaar dat nog steeds die rozen kweekt. Goed, dan gaan we door uh, naar de boeren. Want niet alleen groter en meer, maar produceren uh, met oog voor de mens, dier en natuur. Ook dan kun je als boer goed je geld verdienen. Dat zeggen vier Friese melkveehouders die vandaag het eerste boerengilde van Nederland oprichten. Jelle Zelstra, melkveehouder uit het Friese Gaastmeer, is een van die vier. Meneer Zelstra, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Stoor uh, ik bij het melken? Ja, ik, ik heb net de laatste koeien uh, eronder uh, gehangen, zeg maar, zoals we dat wel zeggen. Oh. Dus ik ben bijna klaar. Oké, okay, maar dan moeten we ze even in de gaten houden. Dus, uh, ja, nou, ja. Mocht het tijdens dit gesprek, mocht het moesten afgekoppeld worden, dan hoor ik het wel. Ja. Goed. Zeg, u gaat vandaag een gildebrief ondertekenen. Uh, u legt die samenwerking vast daar in afspraken. Wat, wat, waarom een gilde? Is dat niet heel ouderwets? Nou ja, dat is een uh, gilde, maar dat is natuurlijk uh, wel uh, in een modern uh, jasje. Wij, wij houden, houden oude. Oude waarden, dat zijn eigenlijk, eigenlijk waarden voor de toekomst... die, die gaan we uitvoeren, dit zeg maar. Wat houdt het dan in, het gilde? Ja, het gilde is dus inderdaad een, een groep boeren. We hebben afspraken gemaakt en uh, wij willen dus eigenlijk... op een duurzame en een natuurlijke manier uh, melk pro produceren. En uh, daarbij uh, ja, streven we naar uh, gezonde koeien. Hmm. En uh, meer uh, natuurontwikkeling. En we zitten hier uh, in een Etergeër. Pardon? En dat is... Ja, dat is echt een heel goed weidevogelgebied. Weide oh, goed, ja. Uh, vertelt u dat allemaal, dan denk ik, wat is daar nieuw aan? Ik hoor iets van een corporatie. Misschien een landbouworganisatie, daar is dat toch ook al in verenigd? Ja, maar dat is eigenlijk nog niet, uh, dat is eigenlijk niet uh, iets uh, dat we... We proberen echt ook uh, meer uh, uh, melkgeld uh, uit de markt te halen. En uh, dat doen we met een groep. En eigenlijk is dat wel echt heel nieuw. Uh, het zijn altijd uh, vaak uh, mensen die alleen uh, werken of ja, en die op die manier uh, uh, voor zichzelf, zeg maar, wel uh, meer uh, geld uit de markt ja. wil halen. U bundelt maar dus de krachten? Dus dat met de groep zijn, ja. ja uh, u bundelt de krachten. We bundelen de krachten, ja. ja. Maar wat ja. moet dat dan opleveren, behalve meer efficiëntie? Nou, niet meer efficiëntie. Dat is niet echt, uh, oh. echt de bedoeling. Het is uh, dat we gewoon uh, zeggen dat we uh, dat. Ja, dat we op het gebied van natuurlijk uh, veel meer doen voor de, voor de dieren en ook voor het gebied. Maar hoe, is, kunt uh, dat, dat... hoe kunt u dat dan samen beter doen als in uw eentje? Nou ja, samenwerken. Hey, omdat je het uh, vooral in, in natuurgebieden hebt over grote gebieden. Uh, grote gebieden die versterken uh, hè, dat elkaar als je een groter gebied hebt dan waar je alleen bent. En uh, op die manier dan kun je toch uh, beter uh, ja, zorgen voor de, voor de weidevogels in ons uh, ons geval. Ja. Nou, bij een gilde moeten we natuurlijk denken aan, aan de meester en de gezel. Ja. Is er bij u dan straks zo'n soort constructie? Ja, uh, we proberen van elkaar te leren. Dus uh, op het ene punt zal er één meer weten. En op het andere punt zal, zal een ander meer weten. En dan gaan we ook uh, he, bij elkaar komen en elkaar bedrijven bekijken. En hoe kunnen we het uh, verbeteren? Hmm. Is, is daar nog plaats voor in de huidige, huidige constructie, de huidige situatie van de landbouw en ook de economie? Dat u daar nog aandacht voor kunt hebben? Nou ja, de, de consument die zoekt toch een eerlijk product. En uh, wat wij uh, proberen te leveren is dus inderdaad ook echt een eerlijk product. Dat we echt uh, uh, ja, duurzamer gaan produceren. En ook dat de herkomst, uh, he, dat echt, komen echt producten dat, uh, uit dit gebied dan ook uh, uh, hopen te verkopen. En uh, ja. ja, een eerlijke product zeg maar. Nou, dan moeten we ze terug gaan zien in de winkel, meneer Zijlstra. Ja. Succes met uw gilde. Heeft het ook een naam eigenlijk? Of? Nou ja, gilde van natuurlijke boeren. Dat, zo heet het. Gilde van natuurlijke boeren. Ja. Het is bekend. Dank u. Oké, okay, dank u. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Met Martijn Nijhuis. Veel aandacht in de kranten voor het nieuws over Els Borst. Gisteren werd bekend dat de minister van Staat waarschijnlijk... door een misdrijf om het leven is gekomen. De kranten stellen zich vooral veel vragen. Zo schrijft de Telegraaf, waarom moest Els Borst dood? En het AD vraagt zich af wat Els Borst overkwam in haar garage. Er is paniek in de coalitie, meldt de Telegraaf. De PvdA en gedogen D66 hebben ruzie over de motie van wantrouwen... tegen minister Plasterk. Ingewijden zich in de krant dat het kabinet langs de rand van de afgrond scheert. Voor trouw is het belangrijkste nieuws dat gemeenten niet meer om de lokale partijen heen kunnen. Ze zijn vaak een onmisbare coalitiepartner. In ruim de helft van alle gemeenten regeren de lokale partijen mee. En dan vooral op het platteland en in de voorsteden. Het volume bij popconcerten en dansfeesten gaat flink omlaag om gehoorschade bij jongeren te voorkomen. En daarnaast kunnen bezoekers voor een lage prijs oordoppen kopen, meldt het AD. Afspraken daarover zijn ook hard nodig, blijkt uit het rapport van het RIV. Dat vandaag wordt gepresenteerd. Eén op de vijf jongeren houdt permanent een pieptoon over aan het harde geluid tijdens het uitgaan. Gezinswoningen worden steeds vaker onderverhuurd aan malafide huurders die een hempkwekerij in het huis starten. Vorig jaar zijn er ruim 5.000 plantages opgerold, waarbij sprake was van stroomdiefstal gaat gepaard met grote veiligheidsrisico's voor omwonenden... omdat er een verhoogde kans is op brand. Meer daarover in Metro. De Volkskrant meldt dat het Nederlandse leger hackers gaat trainen... voor aanvallen op vijandige computers. Het zou gaan om zo'n 15 hackers... die dit jaar bij het Delftse computerbeveiligingsbedrijf FoxIT... met een opleiding beginnen. Volgens de commandant der strijdkrachten... moeten de nieuwe militairen niet alleen aanvallen kunnen pareren... maar ook zelf kunnen uitvoeren. Het buitenland is gewaarschuwd. Straks na zeven uur spreek ik burgemeester Gerritsen van de beeld over de bijeenkomst waar de buren van Elsborst werden ingelicht. Over hoe het gaat met het politieonderzoek. En we hebben een gesprek met die pater, Nederlandse Pater in Homs over Syrië en de ellende daar voor de burgerbevolking. Blijf u luisteren.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 Zet nu je geld aan het werk voor later. Robeco One. Beleggen voor een nieuwe generatie. Iedereen kan zo beginnen op robeco.nl. Nu met 50 euro startgeld. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daarom ben ik ProVPRO. Ik ben ProVPRO. ProVPRO. Ik ben ProVPRO. Omdat we bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 12,50 jaar.